...waar allemaal wethouders verdwenen zijn, die zijn blijven zitten, demissionair, totdat er... ...voorzitter, in... hier wil ik graag op reageren. Nee, meneer Metters ik... maakt even zijn zin af en dan mag u in de eerste interruptie doen. En daar meneer Tone antwoorden. Meneer Metters, u was in de afronding volgens mij. Ja, ik was in de afronding. Precies. Dus, dus mijn, uh, uh, mijn punt, en dat is een heel belangrijk punt, uitstekende wethouders, goed gewerkt, door u en anderen gesteund... En, en nu wordt er gezegd door nee, mevrouw Keurus hiervoor, ja, het, het, het heeft toch te maken met de coalitie die u met elkaar eens was. Vanavond komt u. En ik heb het gedaan om te voorkomen dat ze weggaan. Komt u met een voorstel voor ontslag van deze uitstekende wethouders. Meneer, Daar gaan wij niet u mee. Bent afgerond, mevrouw Voorzitter, Kieromst. ik vind het, waar ik moeite mee heb, en dat zal ik hier meteen zo zeggen, ik vind het een schop na richting wethouder Tjallek. Ik ben het niet altijd met de mee eens geweest. Nee, maar jullie zijn met z'n tweeën, dus deze twee wethouders zijn zo uitstekend en zij heeft alles dan maar verpest. Nou, sorry hoor, maar dat gaat mij ook een stap te ver. En dan gaat het in het politieke bestel. Ik weet niet of u het weet, maar met een motie van wantrouwen spreekt bijvoorbeeld de Kamer en de gemeenteraad uit niet langer vertrouwen te hebben. Dat is gebeurd. Zij kunnen niet anders doen, politieke parlement, dan daaraan consequenties te verbinden en op te stappen. En zo is het nou eenmaal hoe het gaat in politiek bestel. Meneer Toner, oh, ik kom zo bij u meneer Cohen, want eh, ik dacht dat meneer Metters, oh, was de interruptie naar mevrouw Gurensson? Begrijp ik dat verkeerd? Dat. was op de heer Tonen gericht en okay. ik heb gereageerd op Goed, de mijn Meneer Tonen, dan kunt u kort reageren. Ja, voorzitter, het is, het is niet zo moeilijk. Um, als u kijkt naar wat wij afgelopen dinsdag hebben gezegd, dan is het dat de basis onder dit college is weggevallen, omdat er geen meerderheid meer is. Dit college heeft dus geen recht van. ...functioneren meer als wethouders. Dat vinden wij, dat vonden wij. Dat vonden 9 van de 17. En het heeft dus niets te maken met wat men allemaal wel of niet bereikt zou hebben. Dat heeft alles te maken met het feit dat er geen fundament meer is... ...wat bouwt op een meerderheid. En dat geldt niet alleen voor mevrouw Tjallik... ...dat geldt ook voor de heer Bluister, ...dat geldt ook voor de heer Kuibers... ...zonder verder een waardeoordeel te geven over hun functioneren. Daar gaat het helemaal niet om. Dank u wel, meneer Toner. Meneer Cohen. me nee, met eens. ik had meneer Cohen al eerder beloofd het woord te geven. Ik krijg straks het woord. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Dat u de microfoon ik, uh, iets naar beneden noemt. Ja. ja, dank u wel. Ik uh, verbaas me, ik, uh, dit is al de tweede avond uh, waarbij er uh, langdurige schorsingen zijn. Langdurig gesproken wordt over het een en het ander. En ik vraag me af, want het gaat allemaal onder de noemer van het belang van uh, Zandvoort. Ik vraag me ook inderdaad af of dat zo is. Ik zou graag willen weten van het college hoe die dat dan zien. Hoe het belang gediend wordt in deze... Dank u wel uh, meneer Cohen. Meneer Mettes wilde nog een vraag. Ja, mijn slotopmerking was, uh, het kan allemaal gezegd worden, maar er ligt hier een voorstel voor ontslag van aanstekende wethouders. Goed, dank u wel. We stoppen deze discussie. Mevrouw van der Veld. Ja, uh, eigenlijk richting meneer Mettes. Um, u haalt artikel 49 aan in uw eigen betoog, maar heeft u hem wel echt goed gelezen? <laughs> Want dat is namelijk wat er staat. En ik wil hem eigenlijk toch wel even voorlezen. Misschien wordt het dan duidelijker voor degene die artikel 49 niet kennen. Uh, indien een uitspraak van de raad inhoudende de opzegging van zijn vertrouwen in een wethouder... ...er niet toe leidt dat de betrokken wethouder onmiddellijk zijn ontslag neemt... ...kan de raad besluiten tot zijn ontslag. Artikel 31 is van toepassing op de stemming in zaken het ontslag... Met andere woorden, wanneer het vertrouwen in een collegelid is opgezegd... en of dat nou is over zijn functioneren of haar functioneren... of dat nou heeft te maken met het wel of niet hebben van een meerderheid... als het vertrouwen is opgezegd, dient het collegelid het ontslag in te dienen. Doet hij dat niet, dan moet de raad dat doen. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Metters wilt u reageren? Of meneer Sandbergen? Nee, meneer Smethers is. Nee, meneer Smethers, daar was de vraag tegen. Ja, het is de tweede keer dat artikel 49 voorgelezen uh, uh, wordt. Dank u wel, uh, mevrouw. Maar uh, de Raad kan dus besluiten tot ontslag. Nou, dat gaat u vragen, uh, begrijp ik, binnen tekenen van een uh, initiatiefraadsvoorstel. En mijn motie is erop gericht om dat niet te doen. Dank u wel. Meneer Poster wilde nog het woord in eerste termijn. Ja, ik vraag me af aan de, aan de VVD en aan. Uh, de Koerdische genoten van de partij VVD. Hoe wil u in godsnaam een, een, een regering, zou ik hem maar even noemen, creëren u we vanavond weer geluk? Vorig heeft u meneer, meneer uh, Buurman, meneer, weet hij, die? Ja, die heel lang in de raad zit al, van huis gehaald. Wij, meneer, meneer, de Vries is er niet, meneer heeft de buikgriep. Ik neem het risico niet om meneer de Vries te halen, anders was dit gewoon weggestemd. Het heeft nog dat het weer 8 tegen 8 is. Dus het wordt gewoon aangehouden. Bij de volgende Verstemming. Uh, zijn we weer met z'n negenen. Dus hoe wil je iets correct creëren? Huh? Ja, de vicevoorzitter wil ook reageren. Niet. Dank u wel, meneer Posten. Iemand behoeft om te reageren? Niet? Ik kijk nog even rond. Wie ja, heeft voor, het woord voorzitter, voorzitter, Het is me niet helemaal duidelijk wat de heer Posten nu zegt. Meneer meneer Posten. Graaf via de microfoon. Ja. coalitie creëren met acht man. Als er 17 mensen zijn, meneer Kramer. Nee, maar je hebt er minimaal negen nodig, dat weet u toch ook? Ja, dat heeft u het toch niet? Nee, maar het gaat hier toch niet om een coalitie smeden? Ja, we moeten eerst de oude hebben voor de het... komen. Meneer Hendricks. Ik snap nou niet zo goed dat de buikgrief van meneer De Vries met dit hele verhaal te maken heeft. Goed. We stoppen deze discussie. Meneer Posten, we stoppen deze discussie. Meneer Sandberg, u wilde in eerste termijn... Hey, voorzitter, ik wilde inderdaad ook benadrukken over het woordje kan. Maar collega Mettes heeft dat al gedaan. Goed. Is er voldoende in eerste termijn door uw raad kenbaar gemaakt? Want dan gaat het woord naar het college. En elke portefeuillehouder krijgt daarbij het woord. Wie wil het spits afbijten? Meneer Kuipers. Ja, voorzitter, dank u wel... Um, ja, dan denk je iets goed te doen uh, voor de gemeente Zandvoort op een, uh, een woensdag waarin je met een, collega, met een collega zit die de politieke consequentie verbindt aan een motie van wantrouwen die uh, op dinsdagavond door u allen is aangenomen tegen het hele college... En dat er dinsdagavond het nodige gebeurd is, dat hebben we allemaal uh, aan de lijve mogen meemaken. U heeft een motie van wantrouwen heeft u ingediend tegen het hele college en daar heeft u ook een, een motivering aan gehangen. En die motivering uh, die zegt zoveel als er is geen meerderheid meer in de raad en dus kan het college niet functioneren. We zeggen het vertrouwen op. Uh, dat is nogal wat, dat heet een bestuurscrisis. Dat weten wij inmiddels ook allemaal. En woensdagochtend zijn wij bij elkaar gezeten als college om te beoordelen wat het gevolg van die crisis zou moeten zijn. En er is al een aantal keer vanavond gezegd, de gang van zaken bij een motie van wantrouwen, politiek bestuurlijk, uh, gaan we ook niet ontkennen, is dat je je ontslag aanbiedt. Voor de duidelijkheid, het is een motie van wantrouwen geweest tegen het hele college, het college van burgemeester en wethouders. Dus wij zijn met elkaar gaan zitten in de wetenschap dat de motie van wantrouwen eigenlijk het... Politieke bestuur van de gemeente Zandvoort dreigt te onthoofden. Tegelijkertijd zei wethouder Chalik: eh, ik vind, gezien de oorzaak van eh, de motie, namelijk het feit dat er twee spalt ontstond binnen de grootste coalitiepartij OPZ, dat ik daar een conclusie aan moet verbinden. Maar ik vind dat Zandvoort in ieder geval de komende periode moet doorfunctioneren tot er een nieuw college is gevormd. Dus hij heeft heel uitdrukkelijk aan ons aangegeven, blijft u alstublieft zitten. Maar de figuur zegt, eigenlijk moet je aftreden. Dus dan ga je nadenken over wat gebeurt er nou in de wetenschap dat het hele college eigenlijk op dit moment zou moeten aftreden. Dus we hebben met elkaar nagedacht over wat zou er nou kunnen gebeuren de komende periode. En meneer Cohen stelde denk ik een terechte vraag, wat is hier het belang van Zandvoort? Het belang van Zandvoort is dat Zandvoort doorbestuurd wordt in onze ogen. Dat de inwoners en de ondernemers van Zandvoort, dat die de komende periode een bestuur hebben. We weten ook allemaal dat in zo'n situatie de raad bepaalt... wat wel en niet nog door de raad kan worden besloten. Dus in de wetenschap dat u als raad zelf de kaders aangeeft... hebben wij gezegd, en ook in de wetenschap dat de coalitieonderhandelingen... destijds in 2014 alleen al meer dan een maand duren. en in de wetenschap dat u een sterk verdeelde raad bent op velelei terrein... dat wij u eigenlijk de tijd en de rust willen gunnen om zelf een coalitie te vormen van wat voor kleuren dan ook... die op een meerderheid kan rekenen. En tot dat moment zijn wij bereid om op onze positie te blijven. Dat bedoelen wij voor de duidelijkheid als een gebaar aan u... om tijd te krijgen om in alle rust een coalitie te smeden... die de belangen van Zandvoort veilig kan stellen. Wat de politieke constellatie ook is. We weten ook allemaal dat als dit college van samenstelling verandert, wij vervolgens allemaal zullen aftreden... en het nieuwe college alle ruimte krijgt om te doen wat zij voor Zandvoort goed vindt. Dus wij hebben eigenlijk niet meer willen zeggen gisteren, en dat leest u ook in het persbericht... weet ons bereid om aan te blijven totdat u uw zaken heeft opgelost. We zijn verschillende bestuursorganen. U bent het algemeen bestuur, wij zijn het dagelijks bestuur. En het feit dat in het algemeen bestuur zoveel twee strijd over een hele hoop zaken is maakt dat wij als dagelijks bestuur, waar iedere dag besluiten moeten worden genomen... eigenlijk vinden dat dat dagelijks bestuur in ieder geval op enige sterkte moet blijven. Er zijn veel dingen aan de hand in Zandvoort. Mevrouw Tjallik heeft ontslag genomen met onmiddellijke ingang. Als wij iets soortgelijks zouden doen, zou dat betekenen... dat alle taken onmiddellijk naar de burgemeester gaan... en dat daarmee eigenlijk het college is onthoofd. En als vervolgens wij ontslag zouden nemen waarbij we zouden zeggen... wij worden... Eh, dat zijn we wat dat betreft eigenlijk al demissionair. Maar over een maand zit de burgemeester er alsnog alleen bij in de wetenschap dat er een ontzettend lastige taak ligt om een coalitie te smeden die een meerderheid heeft. Dan vinden wij het in het belang van Zandvoort dat wij gewoon blijven doen wat wij doen binnen de ruimte die u ons geeft. Om vervolgens plaats te maken voor dat nieuwe college zodra dat aan de orde is. Meer hebben wij niet willen zeggen. Dus op de vraag, zijn wij van plan om af te treden? En wat wij ook tegen elkaar hebben gezegd, we willen vanavond, want we wisten dat de vergadering vanavond natuurlijk zou worden hervat. Willen we met u in gesprek over de wenselijkheid daarvan? En laat het duidelijk zijn. Als u wilt dat wij onmiddellijk vertrekken, omdat u ons niet meer mot om het zomaar eens te zeggen, dan zullen wij natuurlijk vertrekken. Daar gaat het niet om. Maar wij vinden het in het belang van Zandvoort dat Zandvoort de komende periode bestuurd wordt. Want er zijn veel te veel mensen afhankelijk van wat er in deze zaal gebeurt. Dank u wel. Dank u wel meneer Kuipers Meneer wethouder Bluis Ja dank u wel Ik steun de woorden van, de, van mijn collega En ik wil mevrouw Tjallik nog bedanken Voor de fijne samenwerking En dat het niet een steek in de rug van me, mevrouw Tjallik is Maar dat het om haar moverende redenen Vanuit partijpolitiek belang is geweest Dat zij is afgetreden Wat aan de orde is Is natuurlijk van er is een motie van wantrouwen ingediend Omdat de coalitie niet een meerderheid heeft Ik wil u alleen nog maar meegeven dat is volgens mij in Den Haag nu ook aan de orde. Zo ook een minderheid regeert ook gewoon door. De motivatie waarom wij dus weg moeten... is een andere motivatie. En die motivatie leidt er nu toe... dat wij zouden moeten aftreden. De vraag is dus... Van hoe, hoe kijkt u daar nu naar? Want u heeft mij gekozen... en de heer Kuipers gekozen. U heeft ons met grote meerderheid gekozen. En ik heb de afgelopen 2,5 jaar... Heel goed met u samengewerkt. Vervolgens heb ik niet één, een, natuurlijk wel eens een ding gehad, dat heb je altijd, maar uiteindelijk heeft u mij altijd gesteund. En nu vragen wij om in het belang van Zandvoort iets langer aan te blijven, zodat wij Zandvoort kunnen blijven besturen, u ondertussen gewoon aan de gang kunt gaan. En vervolgens zegt nee, dat willen wij niet. U, u, kunt, u moet uw ontslag indienen, met een maand bent u weg. En als wij ontslagen zijn, dan gebeurt het in de landen wel... dan blijven ze wel zitten. Nee, dat gebeurt helemaal niet. Ik kan geen voorbeeld vinden dat het gebeurt... want als je ontslagen bent, ben je ontslagen. En dan ben je gewoon na 30 dagen weg. En dan moet u ons opnieuw aannemen. En dan krijgen we het volgende. U bent er na 30 dagen niet uit. Ja. Dan gaat u, gaat u een initiatief, mevrouw Geurzen, een initiatiefvoorstelling dienen... om ons te laten zitten. Komt u dan nog geloofwaardig over? Volgens mij niet... Want dan gaat u met een minderheid, gaat een meerderheid steunen. Dat is niet uit te leggen. Dus u moet afvragen of dit wel politiek verstandig is als u dat zo doet. Wij vinden van niet. En wij verbinden dan de consequenties aan als de amendementen en de moties de motie in stemming worden gebracht. Dan zullen wij onze conclusies trekken. En die hoort u dan wel. Meneer Toner, u heeft een vraag ter verduidelijking. Uh, ja, maar die moet ik wel uh, een, be een beetje in, de rij in ieder geval voorzitter. Ik zal proberen niet te lang te maken wat dat betreft. Uh, maar de beide portefeuillehouders geven zelf aan dat zij uh, zich bewust zijn van het feit dat ze demissionair zijn. Klopt dat? Ja, klopt dat? Wethouder Kuipers. Uh, ik heb net volgens mij gezegd dat wij ervan uitgaan dat u bepaalt wat de grenzen zijn van wat wij de komende periode mogen doen. Dat hebben we net volgens mij... Hey, in de, ik heb nee, het... nee, maar dat vraag ik niet. Ik vraag alleen maar of u net heeft aangegeven dat u demissionair bent. Dat zei u. Ik weet niet exact wat de, uitleg is. Tone, ben ik serieus. wat de uitleg is van de term demissionair. We hebben net een presidium uh, gehad. Ik heb er ook even bij gezeten. U heeft daar bepaald welke zaken voor u wel of niet controversieel zijn. Daarmee geven wij aan dat wij de komende periode ervan uitgaan... dat de raad bepaalt waar de grenzen liggen van wat beleidsmatig kan. Nee, nee voorzitter, want daar, daar Reda, gaat, daar meneer gaat meneer namelijk Tone. mijn vervolg om. Het vervolg is namelijk op het moment dat de beide portefeuillehouders... en ik heb het goed gehoord, alle beide zeggen dat zij demissionair zijn dan betekent het dat en controversiële en nieuwe zaken niet meer aan de orde komen. Dus dat betekent op de winkel passen. En als u dat zegt... Dan, uh, maar maar dat, heb ik, dat heb ik dus niet precies gehoord. Maar als u dat zegt, dan is er geen, uh, misschien iets, iets in de weg dat u gewoon daar blijft functioneren. Maar dan gaat het erom... Als een deel van de raad, een aanmerkelijk deel van de raad zegt, bijvoorbeeld het Waardertorenplein is op dit moment controversieel. Dat dan daar ook op dat moment pas wat te plaats gemaakt wordt. Dat betekent dat als u eigenlijk verder zou willen met de ontwikkeling het Huisplein, dat er pas wat te plaats gemaakt wordt. Uh, nou, zo kan ik nog een aantal voorbeelden noemen. Want het betekent namelijk dat u en controversiële zaken en nieuwe zaken voorlopig even niet oppakt. Oh, dat is die al. oké. Okay. Uh, en, en daar gaat het om, voorzitter. En als het college uitspreekt, wij beperken ons tot dat verhaal daar waar het. Uh, en dan heb ik het niet over dat een meerderheid vertelt dat dit controversieel is. Want, want, want ik denk niet dat het zo functioneert. Op het moment dat een, een aanzienlijk deel van de raad vindt dat er iets controversieel is... dan behoort de, de hele raad dat te respecteren. Zullen we het college daar vragen op te reageren, meneer Tonen? Wie van de collegeleden? Ja, nee, op zich is de strekking duidelijk. Dat is het verhaal ook. En, en, en wat u vindt wat behandeld moet worden, dat bepaalt u. Dat bepaalt, bepaalt niet het college meer. Dus wij, wij gaan op de winkel passen, wij zullen inderdaad niet de nieuwe zaken oppakken. En als wij dingen tegenkomen waar wij van denken van, goh, dat is wel eens even goed om dat eerst te bespreken. Ik denk dat het sowieso goed is om dat in, in kleine verband alvast te bespreken. Omdat we van elkaar weten waar we het over hebben. Dames en heren. Dan, dan gaan we het daarin over hebben. Dat is een hele normale procedure. Dus ik, wat dat betreft volg ik u helemaal. En meneer Kuipers ook. Goed. Dat was de enige vraag ter verduidelijking aan het college. Ja? Uh, mijn positie is wat ingewikkelder. Ik zit hier als uw voorzitter. Ik zit hier ook nog een keer als burgemeester. En ik zit hier ook als voorzitter van het college. Nou, dat laatste zit ik op dit moment niet. Maar omdat het college dat wordt gevraagd, weer voor een klein stukje wel. En de vraag is dan ook altijd, wat is wijsheid in dit soort zaken? Dat geef ik u mee. Welke effecten wilt u bereiken? U kunt ze alleen zelf beantwoorden. Ik weet wel dat juist vanwege die bijzondere positie van de burgemeester... de wetgeving daarin snoei helder is. En daar heb ik me ook in verdiept. En dat betekent als er geen wethouders meer zijn... de burgemeester als enige verantwoordelijk wordt. En dan moet u zich voorstellen dat je dan als enige met u en commissie en raad, ik neem het maar met u mee... de portefeuillehouder is de burgemeester. Ik vind dat een buitengewoon oncomfortabele situatie... want hij schuurt en knelt en conflicteert met alle andere petten die ik op heb. En dat betekent ook dat als die situatie ontstaat... dat ik mij zal moeten gaan beraden, want dat hoort bij dat ingewikkelde stelsel... op mijn positie in relatie tot de consequenties daarvan... En ook dat zal gaan overleggen met de commissaris. Want dat is het effect daarvan. Ik geef u dat alleen maar mee. Ter overdenking. En omdat er nu vrij veel is gezegd... ga ik tien minuten schorsen. Dan kunt u even uw benen strekken. Zo nodig even overleg voeren. We gaan om half tien verder. Voorzitter, voorzitter. Voorzitter, ja, sorry, maar voer de tonen. schorsing uit. Uh, denk ik denk toch dat het heel belangrijk is te weten wat de, uh, de fracties vinden van de opmerkingen die ik gemaakt heb over, uh, in het kader van het demissionair zijn, het aanpakken van nieuwe, en, uh, of niet meer de aanpakken van nieuwe, en of controversiële zaken ook als een, niet een meerderheid van de Raad, maar een substantieel deel van de Raad vindt dat het controversieel is. Ik, ben, ja, dat, dat ik wil het graag weten, want ja, dat, dat heeft dat Dat kan, gaat gebeuren straks. dat kan al in de informele wandelgangen, maar straks ook als ik heropen. Dus u krijgt echt, nee, nee, maar ik zou... tenzij u zegt, hey, maar dan kijk ik even de raad aan. Wilt u dit, dit onderdeel hier even delen eerst, voordat we naar de tweede termijn gaan? Nou, nou dat, was, dat, oh, was, oh, dat wilde ja. ik wel graag weten. Dan we dan daar een, een, een aandacht... rondje maken, meneer Toon. schorsing erover ja. praten. Maar hij koppelt nog een beetje aan de eerste termijn, daar heeft u gelijk in. Meneer Sandberg, u stak uw vinger op. Ja, zit er... U geeft zelf al aan dat u behoefte heeft aan een schorsing. Het is gebruikelijk dat als een lid van het college om een schorsing vraagt... Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, meneer Sandbergen, ik heb als voorzitter Schorst. van de raad gezegd... U, u heeft gevraagd het om een schorsing, u nee, krijgt niet Nee, ik heb niet gevraagd, nee. Nee, meneer Tone zegt terecht, dit hoort nog bij de eerste termijn. Daar heeft hij een punt, daar maken we even een kort rondje voor hoe u daarin staat. En dan kunt u daar later ook nog even over denken. Ja? U wilt van mij weten wat ik over het voorstel denk. Ja. Oké. Maar niet nu al. Niet nu? Jawel. Ja, nee. Voorzitter, uh, ja, er is uh, gisteren een motie aangenomen tegen het college. Mm, meneer Sandbergen, wij praten langs elkaar heen. Excuses. Er was een specifiek onderdeel in relatie tot de vraag van meneer Tone naar het college toe. En op dat onderdeel zegt meneer Tonen... dat is nuttig om dat nog even in de discussie af te ronden. Maar ik ga even verder. Dan kunt u nadenken over de beantwoording van die vraag. Meneer Metters. U wil mening... dat ik me meegeef, voorzitter. Ja. Nou, uh, het is natuurlijk al heel lang in de politiek... dat een meerderheid een meerderheid is. Dat zal de heer Tonen zeker weten. 98 is ook 98, 8 8-7 is ook 8-7. En we zijn in de politiek... ...honderden, duizenden, honderdduizenden voorstellen op die manier aangenomen. En nu komt u met de, situatie, met de vraag aan mij of ik daar op die manier afstand van wil nemen. Nee, dat zal ik niet doen. Als er een raadsvoorstel kunnen wij zelf maken, u maakt er zelf ook één nu. Een initiatief raadsvoorstel. Wat al veel eerder ook gebeurd is, die kunnen wij maken. En als daar een meerderheid voor is, is daar een meerderheid voor. Dat is politiek. Ik zou niet weten hoe dat nu anders moet. Goed. Mevrouw Geurenson. Voorzitter, waar het om gaat is dat op het moment dat een de motie is ingediend... dat daar gevolg aan wordt gegeven. Wat er op dat moment gebeurt... en dan heb je dus de kans dat of de wethouder neemt vrijwillig ontslag En dan blijft hij nog maximaal één maand in functie of zoveel korter als de opvolg gaat starten of de gemeenteraad nu een besluit. Wat er op dat moment gebeurt... is dat er een demissionaire status is van een college. En wat betekent een demissionaire status? Dat er alleen nog lopende zaken mogen worden afgehandeld... en dat omstreden, ander woord voor controversieel... kwesties niet meer naar de orde mogen komen. Het betekent dus ook dat op het moment dat... Uh, dan gaat het er niet meer over... Uh, of we gaan besluiten met meerderheid, minderheid. Het college is demissionair... Daarmee worden controversiële zaken, waarbij een aantal raadsleden zich kunnen uitspreken en het hoeft geen meerderheid te zijn... maar zaken waar een, zeg maar een mogelijk nieuw college anders over zou kunnen denken, dat zijn zaken die controversieel zijn. Dat zijn zaken die dus ook niet meer behandeld kunnen worden. Nieuw beleid kan ook niet meer opgepakt worden. Dat is hetgeen waar het om gaat en het is, dat is het, wat beoogd wordt... Ook om deze manier. En als je de motie volgt, wat gebeurt er dan? Dan, is namelijk, dan blijven de wethouders volledig in functie. En dat betekent dus dat er geen recht wordt gedaan aan een demissionaire status. En daar gaat het om. Goed, ik ga even het rondje eerst afmaken, meneer Metters. Meneer Paap. Ja, voorzitter. Ik uh, volg uh, mevrouw Gorenzon uh, in haar beantwoording. Goed, meneer Tone heeft zijn mening gegeven, meneer Demmers. Ja, wij vinden dat de demotionaire status uh, niet tegenhoudt uh, dat het, uh, een college nog uh, een, een bepaalde uh, periode op de winkel blijft passen. En dat de rijkwijde van het op de winkel passen, dat dat aan ons is. En dat we nog moeten besluiten. Meneer dat u mij. Is. meneer Veldwis. Ja, ik vind het uh, eigenlijk, uh, ja, uh, laat het college voorlopig uh, gewoon maar even zitten. En de dingen afhandelen Goed. Dank u wel, meneer Poster. Ik sluit aan met de mening van de heer Metters. Uh, voor de luisteraars thuis, meneer Porter zegt dat hij zich aansluit bij de mening van de heer Metters. Meneer Sandbergen. Uh, ik ben het met de heer Poster eens. Goed. Nou, dan is dit rondje even geweest. Ik heb zelf behoefte even aan een korte sanitaire stop. We schorsen kort. Uh, maximaal tien minuutjes. Ik zie u straks. Geschorst. Don't you see?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 Younger Neither sickle Dames en heren, ik de geschorste vergadering. Die heeft iets langer geduurd de schorsing dan ik had aangegeven. Maar dat was nog een verzoek van een aantal raadsleden. Goed. Wij zijn in tweede termijn volgens mij beland. Wie van u wil in tweede termijn het woord? Ik ga eerst eens even inventariseren. Meneer Tonen zie ik. Meneer Demmers. Ik inventariseer eerst zonder u vast te pinnen. Niemand anders? Nee? Goed. Ik, ik heb altijd nog een klein spijtrondje. In de tweede termijn. Uh, meneer Tonen. Ja dank u wel voorzitter. Uh, in eerste termijn hebben we het gehad over. het uh, de initiatiefraadsvoorstel. Er is ook een motie uh, van het CDA neergelegd. Uh, vervolgens hebben we. Uh, ...aan het eind van de, van de eerste termijn gevraagd aan de, in eerste instantie aan de portefeuillehouders... Uh, ...hoe ziet u uw rol nu? En uh, daaruit hebben wij opgemaakt dat beide portefeuillehouders zeiden van... ...ja, wij zijn uh, demissionair. Um, vervolgens hebben, heb ik daarbij aangegeven dat het dan in de reden ligt... ...dat uh, er uh, geen nieuwe zaken meer worden opgepakt en dat ook controversiële zaken... controversieel bij een substantieel deel van de gemeenteraad... Eh, dat men daar ook niet meer aan zou werken. Eh, en gevraagd aan eh, de diverse partijen wat men daarvan vond... CDA, D66, eh, Open Zet en eh, de Veldwins hebben aangegeven... dat men dat eh, eigenlijk niet zo wilde volgen... maar mogelijkerwijs dat men in de schorsing daarover nog gesproken heeft met elkaar... <tiek> en heeft afgewogen wat nou precies datgene betekende wat ik gezegd heb. En ik, uh, ik zou ze dan ook willen vragen uh, of zij daar nog over hebben nagedacht... en of zij daar ook een, een mogelijk ander standpunt over hebben ingenomen. Dank u wel, meneer Tonen. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden het, uh, de hele situatie op dit moment een uh, treurige gang van zaken. Um, het blijkt uit de beraadslagingen dat de verschillende uh, partijen, college en een aantal uh, raadsleden hier uh, in de zaal uh, de, niet tot elkaar gekomen zijn om uh, de, het een en ander op te lossen het ga, als het gaat over bestuur. Um, wij hebben binnen de fractie hebben wij, uh, um, uh, ernstig uh, veel gepraat en gediscussieerd over de, niet alleen over de, uh, hoe de zaak tot stand gekomen is, maar ook over de gevolgen daarvan. En um, wij zijn ook ernstig uh, teleurgesteld in het feit dat we, zoals de zaak nu ligt... geen besluit kunnen nemen over het Watertorenplein. Dat doet uh, voor mij uh, persoonlijk uh, zelf uh, veel uh, aan, omdat we uh, als partij, maar ook als... Uh, ik als fractievoorzitter en als oud wethouder heel veel werk hebben verzet om van de middenboelevaar wat te maken. en dat wij, nu, wij zien nu uh, de mogelijkheid dat het een en ander weer achter de horizon verdwijnt. Um, binnen de fractie hebben wij overlegd en uh, nogmaals overlegd... Uh, soms zelfs ook uh, van uh, gezichtspunten uh, iets wat veranderd. Maar uh, wij um, zetten de zaak zo door... Zoals uh, we besproken hebben, en dat is dat a. de motie van wantrouwen niet zonder gevolgen kan blijven, en uh, dat uh, wij op een of andere manier uh, in een vervolg sessie gaan vragen wanneer uh, het besluit tot uh, een keuze voor het water, uh, Watertorenplein zo spoedig mogelijk uh, verricht zal worden. Wij sluiten ons dus aan bij. Uh, ...hetgene wat uh, nu nog uh, volgt... ...en wat het college daarvan vindt... ...en zeku, uh, wat uh, de vorige spreker meneer Tonen uh, te werden heeft gebracht... Uh, ...samen met andere oppositieleden... Uh, ...wat dat, uh, de rijkwijdte van het de demissionair zijn... Uh, ...zou kunnen zijn, of zou moeten zijn... ...en uh, wat uh, de gevolgen waar wij dus een beetje zorgen over hebben... dat we in een zwart gat springen, zometeen... dat we dus wachten op een nieuw college. Dank u wel, meneer Demmers. Kijk nog even rond. Er zijn vragen gesteld aan de andere fracties, meneer Metters? Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Toon heeft een vraag gesteld... Of mogelijk er een sprake is van een ander standpunt. Ik wil daarbij eerst wel even opmerken dat in mijn optiek het zo is dat revisionair uh, ben je op het moment dat je ontslag indient. Dus daar praten we nu nog niet over. Uh, dat is in ieder geval de benadering die ik heb als ik de stukken lees en ik hou me aanbevolen voor een betere. Maar er is nog niet sprake van een demissionaire situatie. Dat is pas als je ontslag uh, hebt genomen. Dus dat als eerste, en die is best bepalend natuurlijk. Die is best bepalend voor het antwoord naar de heer tonen. Uh, en ik blijf bij wat ik in ieder instantie erover gezegd heb. Raad is het hoogste orgaan aan in de gemeente. Ik, u, iedereen, die kan een raadsvoorstel maken en indienen. En dat vind ik een belangrijk recht en dat wil ik absoluut zo laten. Daar, vandaar dat ik er zo over denk. Ik wil het dus tot nog aansluiten bij de woorden van de heer uh, uh, Demmers. Dat, uh, ik onderschrijf wat hij zegt als het gaat om de woorden treurige zaak. En dat we niet in staat geweest zijn om dat op te lossen. En ik vind het ook jammer dat het Watertorenplein uh, uh, niet behandeld is kunnen worden de vorige keer. Betekent volgens mij wel dat er natuurlijk nog over gesproken kan worden. Het is dus mijn vraag ook aan de heer Demmers hoe hij dit ziet. ...om het de volgende keer te behandelen, op welke manier? Daar heb ik een vraag over aan u, meneer Dimmers. Ja, uh, dank u wel. Ja, voorzitter. Uh, uh, de, de rest van de uh, oppositie uh, waar ik een uh, uh, leuke discussie uh, mee heb gehad... ...over de nut en noodzaak van het besluit nemen om dat uh, plein... Uh, ...die heeft uh, toegezegd dat uh, in wat voor constellatie dan ook... ...en wat voor plan dan ook, het besluit zo snel mogelijk genomen gaat worden... Dank u wel, meneer Demmers. We gaan even in de ronde verder. Meneer Tone heeft een vraag gesteld. Meneer Hemsen, Ja, ik, uh, ik beantwoord deze vraag even namens D66. Ik kan me helemaal vinden in de woorden van uh, heer heer Dus Als u vraagt, zeg maar, meneer Tone, uh, zijn we van mening veranderd in, in dat opzicht? Nee. Wij sluiten ons daarbij aan. Dus zien we dat echt wel degelijk een verschil is tussen het vertrouwen opzeggen en ontslag nemen. Dus uh, niet-demotionair en wel-demotionair. Dus wat ons betreft zijn de onderwerpen die hier nog staan aan de Raad om te beslissen wat u daarvan vindt. En dan kunt u zeggen, ja, 9, 8, 7, 6, maakt niet uit. Het motie van wantrouw is ook met 9, 8 aangenomen. Het zij zo. De meerderheid van de Raad wil dat. Dus gaan we daarover beslissen, wat ons betreft. Wat ik wel interessant vind trouwens, meneer Demmers, als het gaat om hetgene wat u zegt, van er wordt alsnog een besluit genomen dan ben ik wel benieuwd wanneer dat dan zou zijn. Want dat duurt nog wel even een tijdje, heb ik het gevoel. Goed. Dank u wel, meneer Hemsen. Meneer Steegman. Ja, voorzitter. Ik ben van OPZ. Dat is bijna een vloek. Als je de afgelopen dagen een beetje gevolgd hebt. En ja, ik ontkom er natuurlijk niet aan. Ik hoef geen, ik hoef geen mea culpa te doen. Want ik heb het ook allemaal gezien. En... Ja, ik ben ooit gestopt met werken in 1994 en toen dacht ik dat ik uitgeleerd was in mijn leven. Maar ik kan u mededelen dat ik sinds dinsdag heel veel erbij heb geleerd over vertrouwen in elkaar en een debat over vertrouwen en over... Maar dat neemt niet weg dat ik toch een soort valse schaamte heb, dat mag u best weten. Ik zal daar geen consequenties uit trekken. Ik ben een hele slechte wegloper. Ik ben een Rotterdams ventje in oorlog geboren. En eh, weglopen doe ik dus niet. Het, de consequentie is wel enigszins. Dat mag u best weten. Dat ik me enigszins geroepen voel. Om niet meer als stemvee door het leven te gaan. En dat ik vind. Dat nu sommige momenten er zijn. Dat ik kan gaan stemmen. Zonder. Dat ik steeds maar door iedereen in een fractie of van bevriende fracties. gesummeerd word om toch maar achter die kar te lopen. En die kar zie ik altijd. Daar zit altijd iemand op die kar. Op die kar, die gaat alleen maar zitten. Dan loopt er, staat er een voor met een touw, die trekt die kar weg. En die keel die, die, die, die zit in zijn handen te wrijven op die kar, hij wordt getrokken. Het probleem is alleen dat er ook achter die kar iemand met een touw loopt... en die loopt de andere kant op. Snap u? Een beetje de bestpraak die ik wil doen om aan te geven... hoe ik mezelf de afgelopen dagen gevoeld heb. En uh, ik wil niet dat OPZ verketterd wordt. Dan zal ik me best voor doen dat dat niet gebeurt. Dan kom ik terug op het feit waarom ik eigenlijk nu het woord vraag... En dat is dat voor mij, als er gesproken wordt over demissionair... en ik heb het eh, wethouder Kuiper horen zeggen... dan staat voor mij daar een schuine streep naast controversieel. Ik ben opgevoed met demissionair... die heeft te maken met controversieel. En ik heb, ik heb heel goed naar meneer Kuipers geluisterd. Ik heb er geen onvertogen woord... In gehoord. Het was voor mij heel duidelijk. Alleen is het wel natuurlijk zo dat als we straks over eh, moeten gaan stemmen eh, over die moties. Ja, dan moet je je tanden laten zien. En dan moet je laten zien waar je voor staat en tot hoe ver je wil gaan. Maar dat realiseer ik me wel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Steegman. Iemand anders nog? Meneer Veltjes. Ja, dank u wel, voorzitter. Op de vraag van, van meneer Tonen. Uh, ik heb geen ander standpunt ingenomen. Ik blijf bij, uh, daarbij. Volgens mij is het rondje dan uh, geweest. Nog behoefte aan een tweede termijn? Dan gaat het college in tweede termijn reageren. Kunnen even ik, even schorsen, ik hoor het verzoek van het college om even te schorsen. Vijf minuutjes? Vijf minuten. Voorzitter, even van de orde... Waar gaat u nou schorsen? Het college doet het verzoek om even te schorsen voor overleg. Ja, maar u zegt van het college gaat reageren. Maar volgens mij is dit een raadsdebat zonder het college. Volgens mij is de tweede termijn, het gaat over de personen in kwestie. Okay. En ik denk dat het puur fatsoen is. Dat u daar ook de ruimte voor biedt, ik hou het u maar even voor. En u mag ook van mij als onafhankelijk voorzitter dat verwachten. We zijn geschorst.